4.2 Een melding van geestelijke mishandeling in de praktijk. Advies en meldpunt kindermishandeling is net zo machteloos als u zich voelt. Cursief. Het leek me goed in dit boek, naast de drie luik, nog een persoonlijk verhaal beknopt aan bod te laten komen. Het gaat over een poging geestelijke mishandeling te melden bij een advies- en meldpunt kindermishandeling, AMK. Ik wil hiermee vooral laten zien hoe de daartoe meest aangewezen instantie omgaat met het oude verstotingssyndroom. Overigens sluit die praktijk aan op de opstellingen van het NIZW, zoals ik dat elders in dit boek beschrijf. Einde cursief. In dit verhaal laat ik alleenstaande vader Willem aan het woord over zijn kinderen. Maarten, pleegzoon, mede opgevoed door Willem vanaf zijn eerste tot zijn dertiende jaar. Daarna met moeder meegegaan, nadat hij haar eerst blindelings twee jaar volgde, op een gegeven moment door moeder uit huis gezet. Toen weer contact met zijn vader. Robert? Eigen, biologische zoon, opgevoed tot drie jaar, daarna met dezelfde moeder mee en nauwelijks meer gezien. Jaap, pleegzoon, mede opgevoed van vier tot vijftien jaar. Toen mee met dezelfde moeder. Tussen vijftiende en drieëntwintigste jaar geen contact, dat daarna werd hersteld. Door moeder uit huis gezet. Willem vindt de manier waarop de moeder de kinderen van hun vader vervreemd een vorm van geestelijke mishandeling. Mede door het eerste boek over oude verstoting op het spoor gezet, vertelt hij over zijn pogingen deze vorm van mishandeling te melden bij het AMK, Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Willem. Het AMK geeft een folder uit waarin het vijf vormen van kindermishandeling vermeldt. Twee van de vijf punten in de folder gaan over geestelijke mishandeling, namelijk emotionele verwaarlozing en emotionele mishandeling. Toen ik naar het AMK belde om melding te maken van geestelijke mishandeling, wilden ze er niets van weten. Toen heb ik een briefje geschreven. Daarop kreeg ik het volgende als antwoord. Citaat. Het gegeven als zodanig, namelijk dat uw zoon contact met u onthouden wordt door uw ex-vrouw, is geen reden voor het AMK om te vermoeden dat hier sprake is van kindermishandeling. Dit omdat concrete, recente signalen in die richting ontbreken. Einde citaat. Let wel... Ze beweren dus dat er zelfs voor een vermoeden geen reden zou zijn. Tegen deze beslissing maakte ik bezwaar met behulp van een kinderbeschermingsdeskundige. Ik vond dat de afwijzing niet onderbouwd was. De klacht kwam in de lucht te hangen, omdat niemand meer wist wie onder welke organisatie een klachtregeling zou vallen. Ik vroeg om een gesprek en daar stemden ze in toe. Ik ging erheen met een specialist op het gebied van het oude verstotingssyndroom. Het AMK verklaarde bij monden van twee medewerkers dat ze er niet zonder meer van uit kunnen gaan dat een niet uitgevoerde omgangsregeling wijst op geestelijke mishandeling als daarvoor geen recente specifieke signalen zijn. Toen kwam ik met het gevraagde specifieke signaal. Mijn zoon Robert had namelijk onlangs aan zijn halfbroer Maarten medegedeeld, dat hij hem van zijn moeder niet mocht zien en vroeg zich daarbij openlijk af of hij wellicht ook iets stout zou moeten doen om zijn vader te mogen zien. Even later melden ze mij per brief, citaat, Onder verwijzing naar ons schrijven van 8 december jongstleden kunnen wij inmiddels vaststellen dat uw telefonische melding is aangenomen door mevrouw L.H. Deze melding is op 16 december uitvoerig besproken in ons meldingenoverleg. Onze conclusie is dat u ons voor een onoplosbaar probleem plaatst en dat het AMK in deze situatie waarschijnlijk net zo machteloos is als u zich voelt. Wij erkennen dat er in uw situatie sprake kan zijn van kindermishandeling. Het AMK vindt ook dat in een scheiding het contact van de kinderen met beide ouders in zijn algemeenheid van belang is voor een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen. Het op gang brengen van een toegekende omgangsregeling heeft een andere aanpak nodig dan wij kunnen bieden. Wij zullen uw melding dan ook niet verder in onderzoek nemen. Opnieuw moeten wij u adviseren een oplossing te zoeken in de richting van bemiddeling. Einde citaat. Wat is dan wel emotionele mishandeling? Vroeg ik hem toe. Het AMK kon daar op geen enkele wijze antwoord op geven. Ook niet op de vraag hoe je een mishandelaar moet bewegen tot bemiddeling en waarom eigenlijk. Vervolgens ging ik verder met de klachtenprocedure. Zowel in eerste aanleg... Tussen haakjes inmiddels hadden ze een passende klachtencommissie geformeerd, als een tweede aanleg tussen haakjes de provinciale klachtencommissie. In de correspondentie met de klachtencommissie melden ze, in antwoord op mijn verzoek tot inzage van het dossier, dat er, als er geen onderzoek plaatsvindt, geen dossier wordt aangelegd. Als onderzoek niets oplevert, wordt het dossier vernietigd. Herhaling van een klacht wordt zo dus niet geregistreerd. We hadden daar inmiddels ook al verteld dat Jaap waarschijnlijk fysiek mishandeld was. Hij was door het vriendje van moeder in elkaar geslagen. Inmiddels was die man daarvoor veroordeeld. Daardoor had Jaap gedurende ongeveer twee maanden geen relatie met zijn moeder. Op momenten waarop er telefonisch contact is, wordt dat vriendje zwart gemaakt, belachelijk gemaakt en hardop uitgelachen. Vervolgens ziet Jaap, samen met zijn vriendin, zijn moeder heel stiekem s'avonds met haar vriendje weer hand in hand lopen. Haar belofte niets meer met dat mishandelende vriendje aan te gaan, was ze dus niet nagekomen. Jaap vertelde later over de manier waarop hij door zijn moeder tegen mij was opgezet. Citaat. Papa was slecht, want hij voerde allerlei procedures. Eigenlijk kon hij niets goeds hebben gedaan. Maar soms kwam ik met mijn vriendin op plekken die ik nog kende van vroeger. Daar was ik dan met mijn vader op vakantie geweest... Mijn vriendin wees me erop dat er dan blijkbaar toch wel meer was geweest dan alleen vervelende dingen. Ik ging allerlei herinneringen ophalen. Zo kon ik me nog goed herinneren hoe ik samen met mijn vader fietsen maakte. Einde citaat. Iets daadwerkelijk verkeerds wist hij eigenlijk niet eens meer te noemen. Jaap was afhankelijk van ma. Toch heeft hij nog steeds een vorm van medelijden voor haar als je doorvraagt. Maar ma kiest voor die slachtofferrol. Hij heeft zich bij gevolg nu helemaal voor zijn moeder afgesloten. Geen situatie die ik overigens voorsta. Jaap wilde zijn dossier zien. Hij wilde weten wat er met zijn eigen biologische vader is gebeurd. Maar zijn dossiers zijn vernietigd. Hij wilde weten hoe het is gekomen... Dat hij zijn eigen vader niet meer ziet. Citaat: Jij hebt tenminste procedures voor mij gevoerd. Einde citaat zegt hij tegen mij. Tussen aanhalingstekens, procedures uit principe, denk ik dan, want veel levert het niet op. Heeft zijn eigen biologische vader geprobeerd contact te krijgen, het opgegeven, of had hij geen interesse? Merkwaardig genoeg heeft Jaap wel contact met zijn biologische, echte opa. Ik denk dat mijn kinderen het er wel moeilijk mee krijgen, een relatie op te bouwen, na alles wat ze daarin hebben meegemaakt. Maarten vroeg op een gegeven moment om een omgangsregeling met zijn broer Robert. Hij mocht dit echter niet zelf bij de kinderrechter aankaarten, daar zou hij volgens de rechter een procureur voor nodig hebben. Maar jeugdzorg, die de verantwoordelijkheid voor hem heeft, wilde niet voor een procureur zorgen. Dus aanhalingstekens, dan moeten we dat voor elk kind doen, was hun stelling. Daarover zijn zelfs Kamervragen gesteld. Rechtbank en Hof zeiden vervolgens dat ze niets met de minister te maken hebben. Een onder toezicht gesteld kind moet toch altijd kunnen praten met zijn rechter? Jeugdzorg zegt wel dat het in het belang van beide kinderen is, elkaar te zien, maar daar houdt het blijkbaar mee op. Bij al die instellingen gaat het niet om de inhoud, maar om het papier, hoewel ze met hun eigen foldertjes dus niets kunnen beginnen. Het AMK, jeugdzorg. Ze mogen zich dan net zo machteloos voelen als ik. Ik geloof dat ik de enige ben die zich er boos over maakt.